Iedereen die de weg op wil krijgt van de ANWB het advies om eerst informatie in te winnen over de situatie op de weg. Amerika en Groot-Brittannië richten een antiterreureenheid op in Jemen. Ze hopen zo het terrorisme vanuit het land in te dammen. Jemen wordt door Al-Qaeda gebruikt als uitvalsbasis. De man die onlangs een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Er komt niet alleen een speciale eenheid, ook de kustwacht wordt versterkt. Een man uit Eefde is overleden als gevolg van een ontplofte gasfles op Oudjaarsdag. In de gasfles zat zuurstof. De man gebruikte dat om vlammen in een vuurkorf aan te wakkeren. Daarbij explodeerde de fles. Op het moment van het ongeluk in het Gelderse dorp stonden verscheidene mensen om hem heen. Maar zij bleven ongedeerd. In Ierland voert een groep antiïsten actie tegen een nieuwe wet op godslastering. De wet is ingegaan op 1 januari. Hij verbiedt elke vorm van blasfemie... Er staat een boete op van minimaal 25.000 euro. De ATV hebben op hun website 25 citaten gezet... die door aanhangers van allerlei religies als godlastelijk kunnen worden gezien. De Ierse actiegroep wil zo een proces uitlokken. In Mexico zijn zeker 14 doden gevallen bij een busongeluk. In het noorden van Mexico, vlak bij de grens met Amerika... raakte een bus van de weg en stortte in een ravijn. Waarschijnlijk loopt het aantal doden nog op... Want 22 andere inzittenden van de bus liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer, de sneeuwbuiten in het zuiden trekken naar België weg in de rest van het land opklaringen bij min 5 tot min 10 graden. Overdag langs de kust een enkele sneeuwbui in het binnenland geregeld som. Middagtemperatuur rond 0 graden. Dit was het NOS Show. heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. When she was twenty two, the future looked bright, but she's nearly thirty now and she. inside As the tears 6.9 ZFN, Zfn. talking about Don't start till I walk in. Don't stop. Hoe gaat het? Hoi. Ja, ehm... Um... Wat is jouw antwoord als je dagelijks vecht tegen je depressie? Psychische problemen zijn dichterbij dan je denkt. Er zijn maar weinig mensen die openhartig praten over hun klachten. Help ons dit taboe te doorbreken. Stort uw gift op Giro 4003. Fonds Psychische Gezondheid. Alles over hoofdzaken. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfm-zandvoort.nl Gewoon voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik heb de vader om je mond De licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan de merken hoe je bekijkt waar ik van je denk, je ogen steeds ontblijf. Je kunt wel voelen hoe ik om je deef van jou waar voel ik nu het maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan me zeggen wat ik dan zit, wat ik met je wil en ook wanneer. wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt zal als ik je vertel en dat je van maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar maar te kijken tot ik alles van je deed? Met alle mensen, bij gelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in muziek ziet? je ransom leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. Zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe het je wat ik van je denk. Je ogen steven fijn. Je kunt voelen hoe ik om je geef, ik van jou hou. Bovendien jullie weten, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen.